We're going to stop you preaching, what, what we have to do to stop it. just to make the new grief. Don't you regret, you you're not going to stop us. Oh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasoolillahi wa ala alihi wa sahbihi wa min wa wa ba'de. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh beste broeders en zusters in Nederland. hawla wa quwwata illa wa allahu wa We hebben al verschillende weken, hebben al beelden gezien op YouTube en andere websites van de gruwel praktijk in de Marokkaanse gevangenissen. Uh, Sla, Temera, Tanja, iets zijn de gekende. En er zijn er nog honderden waarvan wij geen weet hebben. En natuurlijk weten we al van uh, betrouwbare bronnen dat broeders zijn verdwenen in Marokko. Na de betogingen, na de demonstraties in de gevangenissen zijn er broeders verdwenen. Uh, we hebben beelden gezien van zusters die vragen achter hun echtgenoten, dus hun broers, uh, hun kinderen. hawla, het Agote regime van Marokko blijft maar verder gaan in haar gruweldaden, in haar dictatuur, in haar onderdrukking. Maar waar is de umma van Mohammed wasallam, van deze mensen? En specifiek, waar zijn de moslims van Marokko? Waar blijven de stemmen van de moslims in Marokko? Waar blijven de stemmen van de moslims die al hebben voor hun dien? Waar blijven de moslims die een Amr bin Maharov of een Nehiyani Monkar moeten doen? En dat is een verplichting van onze dienst zoals iedereen weet. Waar is het Amr bin marof Waar is een Nehiyani Monkar? Was hij niet een van de laatste zaken die de Profeet Sallallahu Alaihi beveelde voor zijn dood? Het bevrijden van de gevangenen? Of alles doen om de gevangenen te bevrijden? Subhanallah, wat doen we met deze zaken? Alhamdulillah, er is een groep broeders opgestaan in Nederland uh, uh, behind, behind bars uh, en de groep die uh, ook gekend is op Facebook, uh, Free Sadiq en dat is dan voor onze broeder Sadiq wa Allah asra, die broeder die gevangen zat in Nederland en dan in Marokko werd gearresteerd en subhanallah, beste broeders en zusters, kijk naar de, naar de hypocrisie van de Nederlandse staat. Nederland heeft die broeder vrijgelaten. En zij hebben gezegd van er is geen probleem, je mag vrij, is, uh, je bent niet beschuldigd van dit of niet. Hij wordt door Nederland naar Marokko gestuurd en in samenwerking van, met Marokko hebben zij deze broeder gemarteld en hebben zij deze broeder in de gevangenis gezet en veroordeeld in Marokko. De universele rechten van de mens zeggen toch dat een persoon niet twee keer kan uh, veroordeeld worden voor dezelfde misdaad. Hoe kan iemand twee keer veroordeeld worden voor dezelfde misdaad, in twee verschillende landen? Volgens de Conventie van Genève, volgens de universele rechten van de mens, kan dat niet. Het manifest van de Verenigde Naties verbiedt deze zaken. Nederland is toch zogezegd een democratisch land, die, de Verenigde Naties, die, het, het, het, het, die het verdrag van de Verenigde Naties toch ook heeft getekend. Zij geloven toch ook in de universele rechten, vele sterker nog, en dat is het schandaal in het verhaal, dat Marokko, de Marokkaanse staat, krijgt 80.000 euro per moslim dat wordt gearresteerd en veroordeeld in Marokko. En dit is geen uh, loze praat, of dit is niet zomaar complottheorieën die wij proberen te verspreiden. Effectieve getuigenissen van broeders en zusters die effectief getuigen dat zij 80.000 euro, dat, dat 80 euro hebben gekost. Ja, in de Marokkaanse staat, de agenten van de staatsveiligheid in Marokko ze zeggen: Uw hoofd kost ons 80.000 euro. Door u te arresteren krijgen we een subsidie van 80.000 euro. Subhanallah. Ik gewoon zie wat er gaande is. Ik we moeten weten waarover we spreken. Deze zogezegde democratische maatschappij die altijd spreken over de vrijheid en over de rechten van de mens en wij willen de mensheid beschermen en wij willen opkomen voor de zwakkeren. Deze mensen zijn deze misdaden aan het doen. Wallahi deze dictatuur in de Arabische wereld zouden niks kunnen doen als deze pawarit van Europa en Amerika niet achter hen stonden om hen te steunen. Wat doen wij nu? Wat doen wij nu? We moeten onszelf bevrijden van het terrorisme. Van het terrorisme van deze Verenigde Naties, het terrorisme van Europa en Amerika. Ik hoorde hoe lang blijven we nog, nog onder een terreurbewind leven. Geterroriseerd in onze eigen woonkamers. Wij kunnen niet spreken. Als je met mensen wilt spreken over de Marokkaanse staat en de gruweldaden van de Marokkaanse staat, zeg je ze zwijgen. Je gaat niet meer naar Marokko kunnen gaan. Je gaat problemen hebben in Marokko. Hoe lang gaan we nog blijven verder leven met deze angst, met de terreur van deze, deze dictaturen? En gewoon daarom, mijn oproep is aan de omma, aan de omma in Nederland, aan de Marokkaanse omma, specifiek om precies te zijn. De Marokkaanse gemeenschap van, van Nederland, diegenen die zichzelf benoemt als moslim, zijnde. Wees dan een moslim, wees dan een moslim, wees dan een waarachtige moslim. En heb dan jaloezie voor jouw omma. En gaal ga Ammar ma bin Marof, we nahe al in lonker doen. Voor de Marokkaanse ambassade in Den Haag in de Oranje straat. De aansta aanstaande zaterdag 18 uh, juni zullen de broeders van uh, behind bars, ze hebben een betoging georganiseerd. Ga dan op een vreedzame manier. Ga dan op een vreedzame manier Uw stem laten laten horen. Laat horen dat je niet akkoord bent met de. En denk niet aan jouw vakantie. Laat die wegen van ons weggaan. Wat gaat de Marokkaanse staat doen? Ik, ik, zeg, ik heb het al verschillende keren gezegd en ik herhaal het voor, voor, de, voor de duidelijkheid. De Marokkaanse staat mag naar de hel. De Nederlandse staat mag naar de hel. Onze broeders zijn ons meer kostbaar dan, dan, dan, dan, dan, dan enkele witte of enkele sancties dat zouden kunnen komen. We moeten, subhanallah, we moeten ons niet bezighouden met... met, met Kleinigheden en we vergeten de grote zaken. Hoe kunnen wij slapen? Hoe kunnen wij eten? Hoe kunnen wij ons leven leiden terwijl onze broeders gemarteld worden, afgeslacht worden, onze zusters worden verkracht in de gevangenissen van Marokko? Door de mededaderschap, de medeplichtige van deze misdaden, is België, Nederland en alle andere Westerse landen. Daarom moeten we onze stemmen laten horen, zowel in België als in Nederland. En ik geef jullie, inshallah, de goede tijdingen, dat wij bij idnillahi, we zullen ook hier in België een betoging organiseren voor de Marokkaanse ambassade, met onze gezichten. En wij zullen een brief sturen aan de Marokkaanse ambassade. En wij zullen alles doen wat er in onze mogelijkheid zien om onze broeders bij te staan. Als wij hen niet kunnen vrijkrijgen, dan doen we het ten minste. Al het minimum wat wij kunnen doen, is laten horen dat wij niet akkoord gaan en wij blijven lawaai maken tot wij onze broeders en zusters terugzien. Het gaat niet alleen maar om Sadiq. Fakallahu Asra, er zijn veel meer dan Sadiq. Er zijn genoeg broeders en zusters. En het kan één ieder van ons overkomen. Elke broeder die een baard heeft, of elke zuster die een chimaan krijgt he aan heeft, is een co-potentiële gevangenis in de ogen van deze koffaren en Daarom, inshallah, steun die broeders. Mijn naseha voor de broeders van Behind Bars is, wees standvastig, laat jezelf niet intimideren, denk niet aan de consequenties van ja, we zullen problemen hebben in Marokko, we zullen geen problemen hebben in Marokko de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala zoeken wij en niet de tevredenheid van de mensheid. Dus, mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie standvastig maken. Wij zijn hier, wij steunen jullie, als jullie hulp nodig hebben. Eender dan kunnen we. Wij zijn hier voor jullie, jullie broeders in België. Zij zullen alles doen wat zij kunnen doen om jullie bij te staan. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze broeders en zusters vrijlaten, laten, spoeden vrij laten. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala diegenen bestraffen die hebben meegedaan of die bezig zijn met het gevangen nemen van onze broeders en zusters. En aan van de moslimgemeenschap van Nederland, de Marokkaanse moslimgemeenschap van Nederland, vrees Allah subhanahu wa ta'ala. Want waarop Bil Kaaba, we zullen allemaal gevraagd worden voor hetgene wat wij wel hebben gedaan en hetgene wat wij niet hebben gedaan. Hoe kunnen we Allah subhanahu wa ta'ala ontmoeten wanneer wij weten dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd in een hadith dat dat het bloed van een moslim, meer geliefd is bij Allah wa dan de vernietiging van de Kaaba. Hoe kunnen wij dan, hoe kunnen wij dan, wanneer wij dit weten, hoe kunnen wij dan Allah subhanahu wa ta'ala ontmoeten? En honderden van onze broeders, duizenden van onze broeders, zitten gevangenen, zit gevangenen, worden gefolterd en worden gedood in de gevangenissen. wa حَوْلَ Wa خُوَةَ Allah, Wa وَحَسْبُنَ اللَّهُ wa الْوَكِيلُ En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om onze ogen te verlichten met de vrijlating van onze broeders en zusters. Dus gewoon zaterdag inshallah is de dag dat wij kunnen laten zien dat wij van onze broeders en zusters houden en dat wij onze broeders en zusters in de gevangenissen van Marokko uh, dat wij hen bijstaan en dat wij één zijn met hun zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat deze omma één omma is buiten alle gemeenschappen wij zijn als één lichaam als een lichaamsdeel klaagt dan moeten we ons allemaal samenspannen om dat lichaam bij lichaamsdeel bij te staan wa akhiru da'wana rabbil wassalamu alaykum wa rahmatullahi We zijn